van uh, Jaffres, Jap. Ja, maar gaan gaf een hele gave voorzet. Uh, Michel Daan kwam voor zijn man, kopte keihard in Zandvoort, staat op gelijke hoogte en is nog steeds aan het aanvallen. Er zijn uh, goede berichten zo aan het begin van uur drie. We staan op gelijke hoogte, oh, hoogte. met Kennemeland. 1 tegen 1, nee, we gaan er tegenaan. Er komt gewoon nog een doelpuntje bij voor Eksweg Ik hoop het wel van de jongens. Toch? Maar dan kunnen ze weer een beetje aansluiten aansluiting met het uh, subtop uh, krijgen. Dat bedoel ik. Ja, de achtste plek in uh, Kennemeland de derde. Dus als je daar wint, nou, dan ga je toch wel aardig... Uh... Aardig naar boven, denk ik zo. Dan ga je de goede kant op. De goede kant in ieder geval op. Dat is een dik wat zeker is. Je overigens uit de jaren 80, de single van Star Points. En you're the object of my desire. Ja. Goed, uh, tijd voor een berichtje? Doe maar. Even, we hadden het er vorige week ook al even over... dat bij kunsthandel Artatra... weet je wel, dat Ja, oké, okay, nou komt hij er beter uit. Aan ja, de kostverloren straat, vond afgelopen zondagmiddag... de opening plaats van de expositie van werken van Dick van Bellen. Het werk van deze Schiedamse kunstenaar... heeft veel belangstellenden versteld doen staan. Handelaar René de Vreugd... kijkt dan ook met bepaald niet ontevreden terug op deze dag... Van Bellen is een eimabele uh, man die na een wereldreis samen met zijn echtgenoten tot inzicht kwam dat hij zijn studie reclameontwerpen aan de Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam eigenlijk voor niets had volbracht. De kunstenaar die toen de tijd voor een reclamebureau werkte kwam tot de ontdekking dat hij ruimte nodig had en begon hoofdzakelijk het strand in binnen- en buitenland in op blinnen weer te geven. Prachtige vergezichten met imposante wolkenpartijen heeft dat opgeleverd, bijna van foto-exacte kwaliteit. Zoals hij zegt, ik ben als een soort surrealistische schilder begonnen, maar heb me in de loop der jaren ontwikkeld tot een realistische schilder. Van de bijna van de bij benadering 500 werken die ik in die 35 jaar gemaakt heb, hebben de meeste een motief dat met het strand te maken heeft. Ik maak altijd eerst wat foto's en ga dan aan de slag. Zodoende ben ik veel op het strand te vinden, uiteraard, zoals hij vertelde. Een Zandvoortse schilder die samen met zijn vrouw eveneens een kijkje kwam nemen, vertelde aan Van Bellen dat hij circa 15 jaar geleden een werk van hem had aangeschaft. Van, Be van Bellen kon het zich niet herinneren, maar onze plaatsgenoot beloofde dat hij het werk weer tevoorschijn zou halen. Het zal er niet op een zolder staan. dat zou zonde zijn. Het is tenslotte een werk van de meester. Voor diegenen die afgelopen zondag niet in staat waren om de expositie te komen bewonderen... heeft kunstenaar René de Vreugd twee extra dagen ingelast. Noteer deze vast. 29 en 30 december opent hij opnieuw de deuren voor belangstellenden. De kans bestaat namelijk dat de werken van Van Bellen snel in prijs zullen stijgen. Oké, okay, dus wees er snel bij. Een goede belegging. Dat dacht ik ook. Nou, ja. Nou ja, goud is ook een goede belegging hè, goud, tegenwoordig. Ja, goud, ja, goud en zilver, daar ja, kan je best jaren, in beleggen hoor. Jaren uit de, uit de gunst geweest, zilver, goud... En die krugerranden had je vroeger. Dat was nog politiek een beetje beladen iets. Maar daar belegde men vroeger in. Wie weet dat dat weer terugkomt. Goud is alweer, is alweer aan het stijgen. Helemaal goud. Dus Nederland heeft dus een beetje zijn hele goudvoorraad verkocht. Wist je dat? Ja, is het waar. Ja, dat dat hebben we nog niet, een... Heel lang geleden al. En nee, nog, nog geen 15, 15 jaar geleden. Ja, dat bedoel ik dus. Ja, nou ja, lang. 15 jaar. Wat is 15 jaar? Das, das weg. <laughs> ja, dat is pech. Goud weg. Goud weg. <laughs> Tijd weer voor een plaatje. Bij Softop op Zaterdag. Hier is de single van Aria Speedwagon en Keep on Loving You. De jaren 80. Ditmaal de BB&Q wens. Je ze met Juni. Snel over naar Jan van Nes voor de slotfase van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Kennenbeland. Jop. Ja, waar de negen minuten ondertussen loopt en Sanford heeft een kans gehad, dus ongelooflijk twee keer op de lat, twee keer er net overheen het is niet normaal, die ballen willen gewoon niet in, en Kennenmanland is een kwartier lang al niet over de middenlijn geweest, oh? dat wil ook wel wat zeggen natuurlijk, hè, speelt met de wind in de rug, en Sanford dus tegenin, en ze komen er gewoon niet aan te pas, zo sterk is Sanford, maar die spitsen krijgen die ballen niet in, en dat is natuurlijk wel keihard noodzakelijk, hier wordt nu eventjes het spel weer stilgelegd, want er komt een weer ...wissel bij, even kijken, bij Kennemeland denk ik. Ja, inderdaad, wissel bij Kennemeland. Uh, Achelet, die gaat eruit. Uh, de, die is moe gestreden. Tenminste, hij heeft het geprobeerd, wat ik het zou zeggen. En hij uh, wordt vervangen. En uh, dat duurt natuurlijk een heel even. Dat betekent ook dat we straks weer een 30 seconden extra hebben om uh, nog een keertje doel te maken. Want elke wissel wordt als 30 seconden aangemerkt bij tijd, uh, uh, om de tijd dus te verlengen. Goed, Jan Sonneveld, met de bal aan de voet, op de zo ongeveer speelt nu Paul van der Oort aan aan de linkerkant van, de veld, van het veld en daar ligt keer inderdaad de ruimte op dit moment. Dat hoort nog steeds, naar Mol, Mol probeert zijn man te baseren. dat gelukt hem ook, dat lukt hem ook. En Mol gaat door, Mol zet een diepe paas, maar dat is te scherp, daar kan Nuitjeberg niet bij komen. En de keeper van uh, Kennemerland, en dat is nog steeds uh, je Breed, die geeft die bal een zoejang naar voren toe, waar Sam van der Weer kan oppakken. Daar is een overtreding op, dit op Ronald Thales, en die gaat nu die bal nemen naar zijn broertje, terug. En dan ga je hem naar Jan Sonneveld. Sonneveld, uh, Patrick uh, van de Oort. Want Patrick van de Oort is gewisseld voor Bas Lemmens. Van de Oort naar Mol, op de linkerkant dus. Dan wordt hij graf neergehaald. En dat is al, ik denk, de vijfde of de zesde gele kaart voor Kennemeland. En dat is dus, de waarheid dan ook weer. Het gegeven dat Kennemerland zes uh, schorsingen heeft. En allemaal van gele kaarten gekomen. En dat is dus nu ook weer, ik denk dat ze een stuk of zes, zeven, al, al hebben mogen in ontvangst mogen nemen. Waarvan de eentje keer dan een dubbele. Paul van de Oort, schop uh, vanaf de linkerkant van het veld. Er komt een inswingen, goede bal, mooi hoog. Er komt een de van ik kan er niet niet bij komen, jammer. En het is een achterlijn en de bal gaat over de achterlijn. Uh, Kinnemeland mag die bal gaan innemen. De 90 staat op het bord. De hakelijke 90, want dan nog liever gaat het dat het 88 was geweest als Zandvoort nog wat meer tijd gaat om eventueel nog die bal achterbreed uh, te kunnen deponeren. En die neemt uh, zet tijd ervoor om die bal weer in het spel te brengen uiteraard, want ik denk dat de nummer 3 met 1 punt er wel blij mag zijn tegen dit Zandvoort, dat er weliswaar de het dat maar vele malen beter is dan Kenemeland Die gaat ongeluk de bal over de achterlijn via Pascalis. Daar kon hij niks aan doen Kenemeland mag alsnog een corner nemen Vlak voor het einde En dat, uh, dat zal ook wel even zijn beslag hebben Voordat die bal uh, weer in het spel is Iedereen moet namelijk vanaf het van veld van uh, Kennemans komen. Want Carlos miste die bal uh, net aan. En daardoor uh, rolde hij over de achterlijn. En dat gebeurde zo'n beetje ongeveer ter hoogte van de middenlijn. En nu staat iedereen dan eindelijk op de helft. Tenminste, iedereen. Tenminste, uh, op de helft van Zandvoort. In het doelgebied van uh, keeper Boylevet. En dan gaat uh, Maarten Duinmaier. Die nemen vanaf Zandvoort gezien de rechterkant van het veld. Dat wordt dus niet zingen met rechts. Gave bal. Ja, pakken, natuurlijk boy, de vet pakken. Hij geeft die bal mee, weer, mol. Ja, natuurlijk. Mol heeft een Mol. Wat gaat hij ermee doen? Speelt Maarten Bergen. Nee, dat doet hij niet. Ja, toch wel, in de diepte. Nee, oh, verkeerde paas. Is de bal kwijt. Kennenbeland kan overnemen. Uh, en daar is een uh, ja, kleine overtreding daar van Maurice Mol. Legt zijn man hier. En krijgt daar een gehele kaart. En dat is dan de eerste voor antwoord van vanmiddag. Uh, deze zitten, en ik moet het eerlijk toegeven, is een konjeer. Is geweldig. Deze man is heel erg goed. Hij is gewoon gelijk. Mol die, uh, was niet uh, in staat om die bal te pakken te krijgen. En uh, zijn tegenstander wel duwt het ongeveer. En daar komt die gehele kaart aan. Schijsert heeft ondertussen de administratie in orde gebracht, geeft het signaal en dan kan die bal gaan komen. Dat is weliswaar op de helft van Zandvoort, maar echt gevaarlijk kan het nog niet zijn. Nee, kopbal van uh, een van de Kennemans spelers. En die gaat naast het door de Fit. Haast, kom op jongen, gooi die bal erin. Schiet op naar Coronde. Ronde, Maar dat is nog steeds op de hoogte van het 60-meter gebied van Sanford. Terug naar de vet. Sanford moet die bal naar voren brengen. Gaat hij naar de linkerkant. Bal van de Oer. Kan hem aannemen. Ja, kunnen we hem heel goed aannemen. Speelt de een man in, krijgt hem terug. Eén, tweeën naar Bergberg. Berg. Gaat dat zijn man passeren. Er wordt een andere uitgehaald. Maar Sanford blijft zijn bal bezit. Max Agerberg. En die raakt hem niet kwijt, helaas. Dat was jammer. Want de schrijver had het ook. ...voor een vrije trap kunnen fluiten... ...maar omdat Zandvoort in bovenzit bleef... ...hoeft hij dat niet te doen... ...en uh, nu is Zandvoort opnieuw in bovenzit... ...via Ronald Kalis, wordt neergelegd... Uh, ter hoogte van de middenlijn... ...en een van de spelers van Kinderland... ...lekker die bal even meenemen... ...en dan netjes neerleggen... ...ja, goed, uh, Zonneveld... ...gaat die bal nemen, natuurlijk. Hele gave paars. Goede, goede, goede schot in zijn benen. Goed richting gevoel. En ook met deze wind is dat heel erg belangrijk natuurlijk. Gaat die bal komen? Hoog de Doelmond in. Wie is daar voor Zandvoort? Bas Slemmons, die kon er niet bij komen. Wordt weggekopt door Kennermeland. Uh, uh, Ronald Kalis moet helemaal terug naar zijn eigen helft. Om die bal op te halen. Want zo waard, hard waait het hier. Kalis naar de vet. De vet. Zonneveld, uh, Zonneveld. Kom jongens, ga naar naar voren toe. Schiet toch een beetje op. Het is allemaal zo lang. Dus helaas, dat gaat uh, hier. Uh, ja, Paul van der Oort. linkerkant van het veld. Van der Oort naar nou ja, Berg. Berg die zich nu op de linkerkant bevindt. En daardoor een inzwinger kan geven. Voor je zijn man te passeren, dat lukt niet. En de bal wordt gewoon lekker weggehaald door Kenemmerland. Ver weg. San Sanfermog... van Op zijn geld Op de hoogte van de 16 meter gebied. Nu hebben we wel ineens haast. Zonneveld gaat ingooien. Maar dat is Vrij. Paul van der Oort. Ja, kan hem aannemen. Spel terug naar Zonneveld. Zonneveld via spelen van Kenemmerland. Voor de voeten van de spits. En het gelukkig let Zonneveld goed op. En het rookt ronde nu de bal. naar de rechterkant van het veld. Ronald Kales. Kales met die bal. Dat de voet. Gaat, kan meters maken toen maar jouw wil het nu even kijken? Zijn broertje Bas in. Bas kan die bal goed aannemen. Ligt een beter op Max Aardenwerk. En dat is eigenlijk een beetje te slordig. Want dan gaat vierde voeten van Aardenwerk over de zijlijn. En dat betekent dat Kennemerland een inwoner mag gaan doen. Weliswaar diep in eigen de eigen helft. En dan zit Jules van voor die alweer kan overnemen. Kalis heeft de bal. Ronald Kalis dan wel eens te gedaan. Pal van hoort naar Bas Kalis. Bas Kalis, Max Aardenwerk. Op de rechterkant zitten we nu. Op de helft van Kennemerland. Diepe bal. Uh, dit is het einde. Ja, ik ben. Dacht... Ik denk dat Zandvoort tekort heeft gekregen. Ze hebben gestreden. Ze hebben ontzettend, uh, ja, veel sterker dan Zandvoort. En het is gewoon vreselijk pech hebben dat er niet een paar ballen meer in zijn gegaan. Het is niet anders. Ik denk dat het uh, hier tevreden mee kan zijn. Zandvoort uh, denk ik helaas niet. Een gelijkspel dus voor FV Zandvoort. Dankjewel Fres, en graag tot een andere keer. Ja, tot dan. je voor de aardigheid eens horen wat ze allemaal aan Sinterklaas vragen? Hier. Cassetterecorders. Computerspelletjes. Een huiswerkautomaat. Ha ha ha ha. Een tennisracket. Kunnen ze nog niet gewoon een paar leuke, kleine, aardige dingetjes bedenken? Nou, hier staat bijvoorbeeld een cassettebandje van Madonna op. Dat valt nog wel mee, vind ik. Ja, dat noem jij maar, valt wel mee. Hier, ieder geval is het nog 25 piek. Hier. Sascha, niets onder de 20 gulden. Lieve schat, dat kan die goed man nooit betalen. Dan heb jij mijn lijstje nog niet gezien, schat. Dan heb je mijn lijstje nog niet gezien. Ik ga ook al beginnen. Oh, maak je nog niet zo druk. Ik praat morgen wel even met ze. Dat zou ik zeker doen. Geef mij die twee lijstjes maar even hier. Het zijn belachelijke Sinterklaaslijstjes. Mijn vader altijd en boos. En hij wordt rood, en hij wordt rood, hij spat bijna uit de kaart. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in de tuin, bij Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als er straks biljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug, met Sinterklaas niet? Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Man. En een dagboek met een slot. En een turbo compact discord. Ruikt mijn meester van: ik bol. wil een computer. En een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine winsten heb, wordt mijn als altijd kwaad. En er wordt rood. En er wordt rood. Je rijspalt bijna uit elkaar. Ik toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in mijn tuin. We Sinterklaas niet? Ik heb een negatief fortuin. Als een straksbank Sinterklaas niet. Sinterklaas. Sinterklaas niet Sinterklaas. Ik denk toch zeker Sinterklaas niet Sinterklaas Als er straks lang miljetten groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug naar Sinterklaas niet Sinterklaas Hij is leuk, hè? vooral met dat begin ook erbij, Albertje. Ja, hij blijft leuk. En, en, en, dat liedje kennen we natuurlijk allemaal. Kinderen voor kinderen. Ik ben toch zeker klaas niet? Helemaal, helemaal leuk. En ja, hij hoort het ook alweer. Ja, ik kom ook even niet op zijn Wat stom, hè? Ja. Vorige week riepen we het Broodje toch. poep en ja, precies. dit. Precies. Goed, kom op terug. Mm -hmm. Ja, zoek hem op. Mm -hmm. zoek hem op. Ik weet dit even niet meer. Ik ook niet. Hm. Uh, Wou je nog een nieuwtje doen? Of, nee, we doen even de, film, uh, oh ja, dat is de filmprogramma van 26 november tot en met 2 december hier in het Circus. Uiteraard uh, zaterdags, zondag en woensdag om half 1. Uiteraard Sinterklaasjournaal The Amazing Movie. Daarnaast uh, op zaterdag, zondag en woensdag om 2 uur up. De animatiefilm over de ja, uh, moet zeggen, jongetje die op reis gaat met een uh, opa door de lucht. Heel leuk voor de kinderen. En hij is er in Zandvoort, ja ja, ook in Zandvoort. This is it, Michael Jackson. Uh, de, de film, hè? de, ja, de, de making-of als het ware, want dat was het zo'n beetje. De making-of van zijn, uh, zijn tournee die hij helaas niet meer heeft kunnen aanvangen. Uh, donderdags van half, om half twee en uh, dagelijks om vier uur. This is it. Afgelopen donderdag was er de, de première in het circus van de aangrijpende film Komt een vrouw bij de dokter. Uh, en daar hadden we het eerst al even over. Cinema Nostalgia. Aanstaande dinsdag om half twee. Casablanca. En de filmclub Simon van Kolm op woensdagavond. Genova met de regie van Michael Winterbottom. Met Colin Furt en Catherine Keener. Voor tijden en uh, aanvangstijden en kijken hoe het allemaal zit. Kijkt u op www.circuszandvoort.nl. Of raadpleeg even de Zandvoortse Courant. Uh, en die naam uh, Edwin Rutte is dat? Dat wat? was je, je uh, ja heb niet gedrukt. Nee. Ja, Edwin, Edwin Rutte ik, he, heb he. ik heb een punt. Poel, we zijn er. Ja, helemaal goed. Zo dadelijk gaan we even praten met Draaien, gaat het uh, inderdaad over de collectie van Jelle Atema. Daar moet een mooie plek voor gevonden worden. Ja, daar is een stichting er is, is Het project aan vooraf gegaan, maar ik heb begrepen dat er nu een stichting is opgericht. Oké, okay, nou zo dadelijk daar meer over. Eerst gaan we nog even wat muziek draaien. Hier is Sidney Youngblads en If Only I Could. Luistert naar de Zandvoortse radio. CFM Zandvoort. Met zojuist juist Sydney, Youngblood. En If Only I Could. Ook een plaatje wat een beetje zo rond de kerstperiode... altijd gedraaid werd zo op de radio. Nou, daar past het ook wel een beetje bij. Obbetje. ja. En ik heb even het volgende bericht. Een drietal betrokken Zandvoorters, te weten kortdraaier Heina Hoekema en Erwin van der Slik, hebben zich verenigd in de stichting Collectie Atema. De stichting wil gesprekken aangaan met zowel Jelle Atema als de Zandvoortse politiek. Ten einde het gestrande overleg, want dat loopt al enige tijd, tussen de partijen over een geschikte locatie voor de beroemde collectie weer vlot te trekken. De Collectie Atema behoort namelijk tot de wereldtop en bevat vele uiterst zeldzame fonogrammen. En als het goed is, hebben we Cor draaier aan de telefoon. Cor? Ja, goedemiddag. Uh, Dag, Cor. Uh, Van waar deze actie? Nou, ik ben een aantal jaren geleden ben ik eigenlijk bij toeval uh, betrokken geraakt bij de correctie van Jelle Appelma. Ik heb daar toen een bezoek gebracht aan hem uh, thuis en ik heb uh, met hem gesproken. Hij heeft mij toen een aantal dingen laten zien en toen sloeg de vonk over. Toen had ik zoiets van, ja, jeetje, staat dit gewoon bij iemand ergens in een bergruimte dat moet ergens in een worden? Nou, toen hebben we daar een, uh, wat aandacht aan besteed, onder andere in de pers. Daar is toen een voorstel voor gekomen, ligt in de gemeenteraad. En... Toen is dat op een gegeven moment afgeschoten. En toen zaten we in een impasse dat we dachten: van, ja, jeetje, hoe komen we daar nou uit? Nou. En vervolgens zijn er een aantal mensen bij elkaar gekomen: David van de Slik, Heine Hoekema, uh, Jelle Attema en ik. Uh, we dachten: nou, we gaan een stichting oprichten. Die als primaire doel heeft: een locatie te vinden waarin de collectie kan worden ondergebracht. En op dit moment sta ik in de ruimte bij uh, Jelle. oké, okay, wat is een gezellige boel daar? Ja, het is een oude wassenrol. Die is uh, ongeveer 100 jaar oud. Yeah. En alle apparaten die hier staan, die hebben geen draadje. Alles werkt met, uh, met veren en uh, opwindapparatuur. En van daaruit wordt het met enorme grote hoorn te horen gebracht. Ja, nou, ik kan me een beetje de discussie van enige tijd geleden herinneren. Want uh, ja, de heer Attema was, uh, was natuurlijk ook aanwezig bij, destijds bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, maar daar werd het op een gegeven moment besloten van uh, het zou dan in het museum gaan, zoals je al verteld uh, hebt. Maar daar, daar waren op een gegeven moment dus nee. Maar hoe denken jullie met die stichting uh, die zaak weer vlot te kunnen trekken? Kijk, we hopen natuurlijk dat uh, de gemeenteraad uiteindelijk uh, ervoor zal kiezen om de boel te faciliteren. Dat betekent dat er een ruimte zal kunnen komen, hetzij nieuwbouw, hetzij een, uh, een ruimte die al bestaat, waarin dit dus tentoongesteld kan worden. Oké, okay, maar uh, goed, dus jullie gaan als soort, je, mag, ik, mag, ik, mag ik zo zeggen dat jullie een soort intermediair worden tussen de heer Attema en de gemeente? Of zie ik dat verkeerd? Uh, uh, ja, nee, de potentiële is ongeveer al vijf jaar bezig om deze collectie de aandacht te uh, te krijgen. Ja. Nou, daar is uh, heel veel bezoek en heel veel interesse voor geweest. Alleen het loopt iedere keer uit tot niets. Ja. En ja, Dan was het een beetje, een beetje moe om daar iedere keer mee, mee te leuren zoals hij dat zelf zei. Ja. Nou, de betrokkenen die vonden van nou dan gaan wij dat doen. En dan, wij richten dan een stichting op en die gaat dan zich dat tot doel stellen. En uh, nou, met dat idee hebben we dus dit dan opgericht en zijn we dus daarmee bezig. Nou, ik uh, ja, zal natuurlijk hartstikke mooi zijn als, als die collectie van uh, de heer Attema uh, een plek zou kunnen krijgen in Zandvoort. En ik hoop natuurlijk dat jullie met die door het oprichten van deze stichting daar, uh, laten we zeggen, partijen weer rond de tafel kunnen krijgen. En dat ze dan constructief op zoek gaan naar een locatie voor deze unieke, en dat mag ik wel zeggen, unieke collectie. Het is zo dat we nu vanmiddag alle raadsleden dus, mensen die het interesse hebben getoond, want we hebben nog niet iedereen gezien, die zijn hier aanwezig. En de eerste reactie van een bezoeker, ja. dat was, mijn bek valt open. Ja, nee oké. Okay, ja, dat is, dat, dat, dat is ook zo, zeker als je dat dan ziet. Want dit is een unieke collectie die hij heeft en daar is iedereen het over eens. Maar op, toch op een of andere manier is het moeilijk om die zaak geregeld te krijgen. Het kwam een beetje omdat mensen moesten besluiten over zaken waar ze niet van wisten waar ze nou precies over hadden. Vandaar dat we ook deze voorlichtingsmiddag gedaan hebben. Dat mensen nu zelf kunnen zien waar ze het eigenlijk over gehad hebben. En ze zeggen allemaal van, ja maar dit heb ik niet geweten. Nee. Dat het zoveel was. Dus het is gewoon een kwestie van, ja, laten de mensen die erover moeten beslissen kennis maken met die collectie. Laten ze zien wat het is. En op, op die manier hopen jullie die, de zaak weer vlot te trekken. Dat, dat hopen wij echt van harte ja. Nou, wij onderschrijven dat initiatief hier vanuit de lokale radio natuurlijk. Dat begrijp je. En we hopen dat jullie eruit komen. Nou dankjewel. Bedankt voor je, voor je toelichting zover. En uh, wellicht tot spoedig ziens. Ja dankjewel. Oké okay, Cor. Goed. Yeah. Sure. Ja jongens, zo gaat ie wel goed hè? Ja, mijn vader en mijn moeder online. Ik ja. <laughs> krijg je dat willen. <laughs> maar ik heb wel vrienden. <laughs> Dr. Hoek en Baby Makes a Blue Jeans stok. Zo dadelijk krijgen we Roy on Air. Ja, het programma heet nog heel even zo. Roy on Air. Ja, Tussen 5, 5 en 7 uur normaal gesproken. Maar ze gaan nu gewoon twee uur lang de, langer door. Twee uur langer door? Ja. Tot 9 uur. Zo. En wat Van 5 waar? tot 9, want ze hebben een tweejarig jubileumfeestje. Roy On Air bestaat twee jaar. Oh. Dus ja, dat goed. wordt natuurlijk gevierd. met onder meer te gast daar in de uitzending. De Dutch Michael Jackson, Ed Nieman en Johan Vlemmicks. Oh, die. Ja, je weet wel. Ja, die. <laughs> Oké, okay, dus we gaan door tot 9 uur. Ze gaan ook live verslag doen vanaf de ijsbaan. Uiteraard zijn ze ook bij de ijsbaan aanwezig. En je kan live genieten van Roy On Air zo dadelijk om vijf uur op het Gasthuisplein. Dus je bent gewaarschuwd, Cfm zullen we ja, nou is nou Zijn gewaarschuwd. Nee, leuk. hartstikke leuk initiatief, maar dat het alweer twee jaar bestaat dat het programma. Ja joh, tijd ja. vliegt voorbij. Time flies when you're having fun. Hoe lang zit jij bij Sanford uh, op zaterdag eigenlijk? Uh, nou, nou, nou... ook alweer uh, twee jaar of zo, hè? Ja, ja, poos achter de schermen, hè? Ja, Eerst precies. De ja. Dus, nee hoor. Ja. Langzaam naar voren krijgen. Langzaam naar voren. Krijgen. Ja, ik heb je wel door. Draai naar de plaatje. Said, I suppose you've heard about Alice Well I rushed to the window and I looked outside But I could hardly believe my eyes As a big limousine rolled up into Alice's drive Oh I don't know why she's leaving Oh where she's gonna go I guess she's got her reasons, but I just don't want- The bar, me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I going to run. As a big limousine pulls slowly out of Alice's right. Oh, I don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess Ik zelfs beter dan anderen, maar niemand ziet het. Er is niemand die het verdeelt. Ja, yeah. ik heb de zwarte piet bloed. Wat doe ik nou toch weer verkeerd? Ik ben altijd vrolijk en heel sociaal. Denk altijd aan anderen.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 Wat dan iedereen kent, Muziekpiet is een ster die Piet is wereldwijd bekend. Dus ja, zal ik doorgaan met heel veel lol en heel veel gaaf. Nou, uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat de muziek Piet morgen ook tijdens de feestmarkt aanwezig is hoor. Dus uh, hij gaat lekker muziek maken. De een zwarte Pieter Blues misschien wel. Je weet het maar nooit. De muziek Piet hoor je hier bij uh, CFM. En morgen dus de feestmarkt vanaf 10 uh, uur tot 5 uh, uur. We hadden Oostrom uh, al in uitzending. Die komt morgen met zijn schapjes, schapen schapen. Ja, 15 stuks, uh, maar liefst. En dan wordt uh, door de herder uh, zo over de markt heen gelopen. Best wel leuk eigenlijk. Helemaal goed. nee Helemaal leuk. Ik hoop dat veel, veel kinderen ook even naar die schapen komen kijken. Kunnen ze aaien. Ze en de Sint kunnen... de Pieter. En de Sint gaat uh, kaarten weggeven. Kan je gewoon gratis op de ijsbaan hier op het Gashuisplein. Overal kramen. En, uh, Zo, wat wil uh, je nou nog meer? Wat een activiteiten. Dat dacht ik ook. Helemaal goed. Uh, nog een, ik, uh, een vraagje, uh, Rob. Vertel. Ik las in de Telegraaf even iets heel verontrustends. verontrustends. Weet jij hoe duur een biertje gaat worden als er niks gebeurt in 2030? Hoe, dan, hoe duur dan een biertje kost? 3 euro? Nee toch... 18 euro. Oh, Jazeker. Ja, Hoe door, komt dat dan? Want door de opwarming van de aarde... heeft grote gevolgen voor de prijs van bijvoorbeeld een biertje. Dat zeggen onderzoekers van de Oxford Universiteit. De prijs van een glas bier stijgt daardoor in 2030... naar onkenbare hoogte, naar 18 euro. De onderzoekers berekenden ook... wat er met de prijs van andere producten zal gebeuren... als er niks gedaan wordt aan de uitstoot van broeikassen. Uh, broeigassen. Broeikasgassen, juist, dat was hem. Daaruit blijkt dat we in 2030 zo'n 16 euro moeten betalen voor een pak koekjes. Ja, ja. ja De prijs van een pakje boter zal dan stijgen naar 9 euro. Het probleem zit hem niet per se in de temperatuurstijging van 2 graden. Maar hittegolven en zware stormregen zijn de boosdoeners. De oogsten zullen daardoor verwoest worden. En zo zal de maisopbrengst kleiner worden als het, als het de hele dag warmer is dan 29 graden. De onderzoeker Richard Ray Hammond van de Oxford University waarschuwt verder dat... Dat we zelfs in de beste scenario op zoek moeten naar een nieuwe gewassen. Zelfs als de wereldwijde uitstoot in 2050 maar half zo hoog is als nu... zal de productie van gewassen dalen met 30 tot 46 procent. Weet je Albert Jan, dus... die prijsverhogingen zijn helemaal niet zo erg... Als het salaris maar meegaat. Ja, eh, ja oké. Okay. Blijf, ja, blijf dan maar dan dromen. Dan vind, dan vind ik het best. Maar uh, 18 euro voor een biertje in 2030. De, de, de, als, als, we, als we niks doen aan die uh, broeikasgaseffecten, dan, uh, dan wordt het een dure hobby. Volgens mij zeg je dan uh, nog eentje en dan huis. Weet je ja, wel. Ja, doe, doe maar een halve. Doe, doe maar een halve. Ja. Dat is dan 9 euro, Albert-Jan. Klopt. De, wil jij even betalen? Dank u, dank ne, u. 9 euro. Nou, dan ga je ook niet meer voor je lol naar de kroeg. Nee, denk ik. Niet echt. Echt niet? De, ja, Albert, wil je wat zeggen? Rob, je ja, had net over die markt. Dat, ja? uh, de Sint. Uh, ik heb uh, trouw bij Baronnen gehoord dat hij om twee uur op de markt is. Tot vijf uur. En dan gaat hij. Uh, Het is wel erg uh, geheim. Rondlopen. Ja. ja? En dan uh, komt hij hier naartoe. toe. Voor die, uh, wat Albert Jan net gezegd had over de, die schaatsdingen. Uh, Sch ja. en, uh, en daarna. Uh, hier gaat hij gewoon door het dorp heen lopen? is vanaf twee uur Sinterklaas. Live. Vanaf twee uur? Op gasthuisplein. Weet je zeker dat het hem gaat lukken? Ja, het, ik, ik, ik weet het nog niet, want het staat een beetje te harde wind. En hij heeft het ontzettend druk natuurlijk. En hij heeft het ontzettend druk, maar uh, we, zien, we wachten het af, uh, Rob. Oké, okay, nou, als het goed is om twee uur, dan moet hij er zijn. Dan moet hij er zijn. Met als uh, Pietermannen natuurlijk. Ja. Dus, helemaal goed. We gaan nog een paar platen draaien en dan een plek maken voor Royal Air. En een van die paar platen, dat is reentje van Benatar. We zijn jong. Hearder voor hearder. We staan. No promises. No promises. No delay. Is het Deze plaat hebben we al een hele tijd niet gehoord. Dus vandaar dat we hem weer eens uit de kast gehaald hebben. Gokje. Jaren 80? Jaren 80. Nee, heel goed. Adiva en respect. Dat zegt <laughs> Nou, volgens mij zou tegen de jaren 90 gaan. Misschien wel begin jaren. Nee, het is nog net 80. Maar het zit er tegenaan hoor. Oh, oké. Okay. Tegen de jaren 90 gaan. Uh, ja, we hebben natuurlijk veel bij de, bij de poot gehad. Maar. Toch even een internationaal uh, voetbalberichtje uh, voor de voetballiefhebbers onder ons. Uh, morgenavond uh, uh, de, kraker, FC, de Spaanse kraker FC Barcelona tegen Real Madrid. En FC Barcelona trainer uh, Pep Guardiola weet pas zondagochtend of hij s'avonds tegen Real Madrid daadwerkelijk kan beschikken over zijn terspeler Slatan Ivarimovic en Lionel Messi. Beiden zullen net als gisteren ook vandaag een groepstraining deelnemen. Maar de clubartsen houden hun desondanks een slag om de arm. Messi denkt dat hij kan spelen en bij mij voelt het ook goed zei Ibrahimovic maar in beide gevallen gaat het om spierblessures daar moet je gewoon mee oppassen vooral omdat we nog een lang seizoen voor de boeg hebben, zei Ibrahimovic gisteren tijdens een lunch in Barcelona Re Daarentegen Real Madrid, dat weer de beschikking heeft over, uh, over de record aankoop Cristiano Ronaldo, reist morgenavond in ieder geval zonder de geblesseerde Ruud van Nistelrooy af naar Barcelona. Rafael van der Vaart en Ro Royston Drenthe moeten nog te horen krijgen of ze in het vliegtuig mogen stappen. Maar daar reken ik wel op, zei van der Vaart. Ik voel me goed en train lekker. Wat mij betreft zijn er geen belemmeringen. Dus voetballiefhebbers, morgenavond de kraker, Barcelona, Real Madrid. En dat was ook weer meteen het einde van onze uitzending, Albert-Jan. Ja, gaat Tijd is weer voorbij het, het vliegt voorbij. En we hebben alle nieuwtjes. Regionaal, internationaal. Uh, ja, noem maar op. We hebben lang niet alles kunnen behandelen. Maar je kunt natuurlijk veel items terugvinden in de Zandvoets courant. En volgende week uiteraard weer meer bij Zandvoet op zaterdag. Zometeen Roy on Air. Met Roy en het gehele team natuurlijk. Het tweejarige jubileum. Tot aan 9 uur vanavond. Nou, luisteraars, blijf luisteren. ZFM radioprogrammas zijn de moeite waard om naar te luisteren. Rot, dankjewel. aan gaan in werkoverleg. En bedankt voor uh, weer drie uur. Ja, jij ook. En tot volgende week. Was weer gezellig.